Het weer, vanavond en vannacht regen, een stevige wind, morgen buien, afgewisseld met opklaringen, maximum temperatuur rond 9 graden. Dit was het NOS. Dit is René Passet van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort staat bij Bussum 2 kilometer file. Dat komt door een technisch onderzoek, twee rijstroken zijn dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 En um, ja, ik ga hem dus een paar voor, uh, voorspellingen voorleggen. En kijken wat hij er nou vindt. Een Nederlands kindersterretje zorgde in Duitsland voor topverkopen. Wie zou, dat, wie zou dat zijn? En wie zou hij denken? En ja, ik wil eigenlijk even een groot applaus. Ja, even een groot applaus. <applaus> Voornamelijk de nieuwe nummer 1 hit, eigenlijk de eerste nummer 1 hit van 2012 en die is voor Michel Teló. Zeg maar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, eu te pego. Ai, ai, eu te bebo, Delícia. Delícia, assim você me mata. Ai, eu te pego. Ai, ai, eu te pego, hein?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 Você me mataram, ai, se eu te pego, ai Glennis Grace. En een man die je kent van Radio 538, Edwin Evers, de ochtendjog. Kan dus ook zingen. Wil je niet nog één nacht horen hier bij Entertainment View naar CFM? En um, daarvoor die de eerste nummer één hit in, uh, ja, in Nederland: Michel Telo en E. Sujubeco. Ik hoop dat ik het zo goed uitspreek. E. Sujubeco, een Braziliaan, 30 jaar. En er hoort ook een dansje bij. Nou, ah, dat, dat gaat zo. Oh ja.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 André Pronktus en de Foute DJ's. Het liedje heet De Bostella. Nou, luister even een klein stukje. La Bostella! Oh, god.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 Het is uh, 9 voor half 7. Henry komt eraan. En hier is Jury Lewis en de nieuws. Early in the morning, I'm still in bed.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 Got a little bit trash last night This. Wasted so uh, irrelevant. Be a to the head who's selling it. I got a hangover, that's my medicine. Don't mean the make us out too intelligent. A little jack can't hurt this coloring. I show up, but I never go up. So let the drips go up. Henry. Het show is nieuws met Popstar Henry. En in een nieuw jaar gaan we gewoon door, hoor, Henry. Ja, goed, dag jullie en uh, luisteraars thuis natuurlijk ook. Allemaal een heel fijn, uh, fijne jaarwisseling gehad natuurlijk. En, uh, en alle het beste voor uh, het nieuwe jaar uiteraard. En uh, heel veel muzikale uh, dingen dan uh, die gaan staan te de Ja, jij natuurlijk ook. Beste wensen voor 2012 en laten we openen op een mooi entertainmentjaar. Ja, zeker weten. Gaat het gaat helemaal goed komen, Rudy. Helemaal top. Dus ik was net eventjes, uh, toen ik tegen jou zei, nog een paar minuten toen was ik net even naar de clip aan het kijken die uitgezonden werd op uh, tv Oranje. Dus dan moest ik natuurlijk even kijken. Oké, okay, oh te gek. Oh, leuk. Dus uh, ja, uiteraard die stond op uh, de zoekparade op uh, nummertje 9. Dus, uh, oh, goed bezig. Kijken, hè? Goed bezig, Henry. Leuk. Ja, we zijn, we zijn, we zijn goed bezig. We tijd hebben weer eens een keer naar jullie te komen daar in Zandvoort. Hè? Dat lijkt me een heel goed idee. Maar ja, het is, het is nu geen barbecue weer, hè? Uh, nee, goed, dat nou, doen we het een keer zonder barbecue. <laughs> het de zomer nog een keertje over, natuurlijk. Hè? Nee, je bent, je bent altijd welkom. Je kan altijd langskomen. Ja, dat weet ik maar Hartstikke leuk. Uh, ja, goed. Ik heb natuurlijk wat wat, wat, wat nieuws wat hier en daar opgedoken, uiteraard. Hè? Ja. Um, een van de leuke dingen die ik natuurlijk zag was dat Britt Dekker zich terugpakt om, om een taalgebruik op Twitter. Oh. Ja, inderdaad, dat dacht ik dus ook inderdaad. Okay. En, uh, en ze zegt op een gegeven moment dat ze erg kritisch is op het taalgebruik. En uh, als mensen uit Twitter opzetten en die vragen opmerken, ze slechts beantwoorden met, uh, met ok. Nou, ja, ja. ok. En misschien uh, op zijn minst uh, oké okay zeggen. Eh? En uh, er was een tijd sprake van dat zij misschien actrices zou zijn. Wat, wat vind jij er nou van? Of wat denk jij ervan? Ja, bedoel, ik, ik denk niet dat ze de tekst kan onthouden, <laughs> dat is dan al het probleem natuurlijk. <laughs> Nou ja, je had natuurlijk, de, weet je, een paar jaar geleden bij Paul de Leeuwen, die, die Atje. Ja, echt, ja, ja, klopt. Ja. Ja. Dat was ook een acteur, en daarom denken mensen, nou, Brit zou het misschien ook wel kunnen zijn, maar. Ja, het is namelijk zo dat het bijna ongelooflijk is dat iemand zo dom kan zijn. Hè? <laughs> ja, ja. Ja, dat is echt, echt ongelooflijk. Ja, goed, ze maakt er nog gebruik van, natuurlijk. Dus ja. dat doet ze eigenlijk ook weer niet, hè. Nou, ja, ze is overal te zien, dus ze doet het gewoon goed. Ja, op dat, in dat opzicht wel, natuurlijk. Maar ja, goed, het is dus ook tijdelijk, denk ik, hè, want het kun je natuurlijk ook geen, ook geen jaren volhouden, laat wil ik zeggen. Nee, klopt. En uh, dan val je op een gegeven moment toch door de mand en dan kom je in een, in een, in een groot zwart gat terecht volgens mij. Maar ja, goed, dat is eigenlijk keuze die ze zelf maakt. Ja. Dat maakt me verder ook verder niet uit, hoor. Ik, ik vind het prima hoor. Ik heb er geen moeite mee, jij wel? Nee, tuurlijk niet, dat is toch Ja, een leuk. beetje lachen, dan moet je toch een nieuw jaar. Ja. Uh, dus, uh, ja, hoor, is het wordt zelf een beetje lekker druk hier. Ik heb, uh, ja, de, de, de jongste zoon van mij is jarig. Oké, okay. gefeliciteerd. Nou, dus, ik, ik heb al wat uh, mensen hier in de zaak zitten. Uh, goed, we gaan even verder. Uh, goed, dank je wel trouwens. Uh, ja, als ze in met de Vaart gaat het ook echt goed mee, en, uh, ze heeft daar kort een van wel gezegd. Oké. Okay. Uh, ze gaat tegenwoordig met een prachtige haar door het leven. Dus, uh, ja, dat is een hele goede, goede vooruitgang voor Sylvie en uh, voor Rafael natuurlijk. Dus, uh, ja, het ziet er perfect uit, mag ik het zo zeggen. Hè? Nou ja, nou, top toch? Ja, nu nog hopen ja. dat Van der Vaart ook nog even een mooi jaar krijgt? Vooral uh, tijdens het EK? We zijn ja, we allemaal dat, blij. Ja, dat hij wat minder blessures heeft. Dan ja. Dan in het voetballen. Hè? Ja. Ja, goed, en dan heb ik natuurlijk uh, ja, de voorzitter Holland. Daar kom je eigenlijk niet omheen uh, deze dag Nee. Um, uiteraard vind ik graag iets wat je nog gekeken hebt. Ik heb gisteren een stuk gezien, ja. Ja, goed, dat was natuurlijk weer dramatisch. Dat, uh, sorry, ik, ik, vind het, ik vind het Paul, vind ik vind het natuurlijk alles wel, alles goede. Ja. Maar dit toch natuurlijk helemaal, van, weer helemaal nergens op. Nee, ja, vind ik ook. Ja. Ja, er zijn mensen die hebben zo'n goede stemmen, er zijn zulke goede uh, artiesten. En dan voor zijn clown. Want ja, Paul is een clown. Dat ja, ik zijn. En uh, dat speelt dus heel goed uit. Ja. Maar dit, dit hoort niet thuis in de Voice of Holland. Want er zijn er tien, keer beter die zijn eruit gevlogen. Ja. En nou in één keer door. Ja, ik snap het even niet Ik kan het even niet meer volgen. Nou ja, het is de Voice of Holland. Maar door het publiek wordt niet gekeken naar zijn stem. Het gaat meer om zijn, om zijn uiterlijk en zijn uh, ja, ja, ja, ja, prestatie, ja, ja. toch? De clown, de clown op zich. Natuurlijk. Ja, clown, ja. Dat is, natuurlijk, uh, dat is hem, hè? Nou, er was natuurlijk weer genoeg getwitterd door uh, Juranta Snijden, Demi de Zeeuw. Uh, ja, goed, en. Bij uh, Demi's en Sharon en uh, Charlie zijn het natuurlijk de favorieten. Ja, ik denk dat het bij iedereen eigenlijk wel een beetje is. Ja. Eh? Nou, ja ik ben als Chris die zegt: wat uh, ja, is dit knap? Wat een goed kapsel. Ja, okay. ja goed, dat is de mening over het maar dat is een andere verhaal. Uh, ja, en dat betekent Femi, die vindt Chris Hoordijk weer geweldig. Ja, die vind ik ook oh, zo goed, Chris Hoordijk. Ja, ja, het is een aparte figuur is het, hè? Ja, dat ah, is een goede, goede stem. Het doet me een beetje denken aan John Mayer, die stem. Uh, ja, hij heeft, wel, hij heeft wel iets apart, ja. ja. Dus, uh, nou, we wachten dus even af, dadelijk om 8 uur. Ja. Ik heb hoogverkeerder dat er weer uitgelekt is. Dus, ja, ik, ik heb niet naar gekeken wie oh, ja. er dan voor zouden zijn. Maar uh, dadelijk om 8 uur ga ik toen eventjes op, uh, op de buis zitten... ...en even kijken wie, wie er dan uit, uiteindelijk door zijn. ja. Ik bedoel, ja, Sanders, die houdt hem zijn trouwdag. Die had eigenlijk uh, zaterdag in de Julespotje, die is gestapt zijn met zijn die is Soa, ja. Ja. Uh, Helaas is dat niet doorgegaan en dan zit er toch wel een beetje mee. Ja, nou. Dus eigenlijk zijn trouwdag maar een rouwdag, zegt hij zelf. Ik kan me voorstellen. Ja. ja, zelfs ook dat heeft met rom te maken natuurlijk. Uh, op een gegeven moment dan, uh, ja. ja, dan gebeuren we dit soort dingen. En heb je er geen tijd meer voor, dan is je huwelijk uh, uh, op de klippen. Ja, denk. ja, ja. Dat is we uiteraard ook gebeurd. Ja, goed, en dan, uh, ja, om oh, even terug te komen, ze staan uiteraard weer op één En dan maar liefst 2,8 miljoen kijkers hebben ernaar gekeken. Ja, nou, ja het, het blijft doorgaan uiteraard. Ja. En uh, vanavond de Singles, uh, die, is, die, is, die is inderdaad, wat ik, straks vrijdag al uh, opgenomen. Dus ik ga daar toch even naar kijken. En... Uh, ja, goed, dan heb ik nog één dingetje voor jullie, wat, wat ook met droom te maken heeft. Ja. Wat, wat ook te maken heeft met ja, je eigen kop laten gaan en je eigenlijk niet kunnen bedwingen. En dan gaat het natuurlijk ook over Jos Verstappen hè. Ja, wat een, wat een gek hè. Ja, ik denk van uh, als je dit regentje Expertin uh, zo opzettelijk aanrijdt, uh, waardoor ze kneuzing en schammer oploopt. Op, op ja, dan, dan verdien je het eigenlijk om dat vastgezet te worden. Ja, tuurlijk. Wat, wat, wat, whatever de reden is, want we hadden twee gezegd, uh, hebben natuurlijk twee schuld. Nou, je gaat er niet met je auto op, uh, op inrijden. Nee, dat is niet ja. niet. Maar het is niet eens de eerste keer geweest dat dit gebeurt. Het nee, was dit... vaker dat hij zich ja, vriendin had geslagen of weer getrapt. Of... Ja, is wel... Hij is al eens een keer veroordeeld uh, geworden voor drie maanden cel en 1650 euro boete. Ja. Uh, voor het belag was hij toen al dan werd het tussen, tussen mei 2007 en april 2008. En uh, ook sms'jes bericht met dreigende om tonen zo te sturen. Ja, moet hij gewoon mee ophouden. Ja. dat heeft hij allemaal helemaal niet nodig, maar uh, ik denk dat het komt op tijd te veel tijd, ja, ja, ja. Dat is waar ze in het uh, goed ligt, uh, ja, ze beroemd, bekend, en, ja. nou is dat eigenlijk een beetje voorbij en dan gaan ze zich erg op alles en iedereen, iedereen, uh, alles zichzelf, ja en dan krijg je helaas dit soort uh, uitspattingen, ja, ik, hoop, ik hoop dat hij er nou een beetje van uh, geleerd heeft.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 Even kijken, heb ik een engel op mijn schouder? Nee, heb, ik... <laughs> heb je enig idee wie dat zou kunnen zijn? Een artiest, een Nederlands artiest met een engel op zijn schouder. Uh, heeft ben, ben Saunders dat ervan? Ben, ja, dat zou best kunnen. Ben Saunders misschien? Die heeft ja, zoveel tatoeages, dus er zullen vast wel een engel tussen zitten. Uh, of misschien? Dean, zou ook nog kunnen ja. Nou ja, dat, gaat, dat, ver, dat ver, heeft hij als voorspelling. Um, even kijken. Hij zegt ook dat er een Nederlands kinderster um, in Duitsland gaat zorgen voor topverkopen. Dus dat er een Nederlandse kinderster gaat doorbreken in Duitsland. Dat kan ik me wat maar voorstellen. Die met uh, hoogste talent mee gedaan heeft. Dat heeft. Oké, okay, ja, dat zou best kunnen, ja. Ja dat, okay. die, die ja, dat is wel erg goed. Dus we zijn, de Duitsers zijn er helemaal gek op natuurlijk. Hè? En uh, ik had nog eentje. Geliefde Nederlandse artiest, ziek niet meer door verdrietig samenloop van omstandigheden. Hij gaat een stichting oprichten. Nou, dat is wat minder nieuws, maar dat, dat, dat verwacht hij ook. Wie zou dat kunnen zijn? Ja, ik heb, ge ik heb geen idee. Nou, dan denk ik dat we er even over na. En dan hebben we het misschien volgende week er even over. Ja, komen we volgende week op terug. Het is goed, goed is goed. Ja, dan, dan blijft natuurlijk niks anders over dan jullie allemaal een ontzettend fijn weekend te wensen. En uh, iets minder storm dan uh, de afgelopen dagen dat we gehad hebben, want het is natuurlijk uh, een mooi, mooi feest geweest. Jullie ja, zeker weten, van. ja. Vooral hier aan de kust, het is heftig. Ja, dat geloof ik best wel. Maar nou, het is het heel erg mooi natuurlijk, hè. Dat, dat wel, wel, ja. Er... Ja, zeker weten. Ik kreeg hele mooie video-opnames maken. <laughs> Dus. Maar goed jongen, het komt helemaal goed We uh, hopen elkaar en, ja, binnenkort eens dus een keer weer te zien En dat we dan weer live in de uitzending kunnen komen Met shownieuws. nieuws En uh, ja, jullie vinden het nogmaals een heel fijn weekend Een hele goede week weer om te gaan beginnen We zijn op vakantie En uh, volgende week zijn we er weer Oké okay, Henry, fijn weekend en tot volgende week Tot volgende week Hoi, hoi, hoi. hoi.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 This moment will be gone But I will bend the light Pretending That it's somehow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 dat moet juist, dat moet haast wel met Adele en Tiny Tampa. En voor een van mijn favoriete platen aller tijden. John Mayer, Hordie en Clarity. En John Mayer schijnt weer zijn um, studioopnames voor zijn nieuwe album te hebben hervat. Is dat even goed nieuws? Vind ik heel leuk nieuws om, um, om mee te eindigen deze show. Nou ja, zometeen even officieel eindigen, ze dus hoort dat tegenwoordig hè. Oh, muziek van The Color Ones. Dit is See This World. Don't wanna bring